Nederlandse wapenbezitters krijgen een verplichte screening. Ze moeten meewerken aan een psychologisch onderzoek... om te zien of er een verhoogd risico is op misbruik van wapens. Ook kunnen ze in de toekomst een aanvraag voor een wapen... alleen nog persoonlijk indienen, zijn minister opstelde tegen de NOS. De zwaardere screening staat in een wetsvoorstel... dat de minister vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Hij zegt dat hij een nieuw, triest incident... als in Alphen aan de Rijn wil voorkomen. In die plaats schoot in 2011 een man zeven mensen dood in een winkelcentrum. De dader was lid van een schietvereniging. Hij pleegde na de schietpartij zelfmoord. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker 13 doden gevallen. doordat een flatgebouw instortte. Gevreesd wordt dat het dodental oploopt. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar mensen die onder het puin terecht zijn gekomen. Lokale ambtenaren zeggen tegen journalisten dat er extra verdiepingen op de flat zijn gebouwd zonder vergunning. Vakbond De Unie is geschokt door het verlies van in totaal bijna 2800 banen bij ING. De bank is winstgevend en toch worden deze mensen ontslagen, zegt de bond. De CNV Dienstenbond zegt dat de reorganisatie in een stroomversnelling is gekomen. Drie jaar geleden is volgens die bond nog afgesproken dat geleidelijk naar een nieuwe organisatie zou worden toegewerkt. Die afspraak staat volgens de bond nu in een wrang daglicht. Bovendien schrappen ook ABN AMRO en Rabobank duizenden banen. De CNV Dienstenbond vindt dat de bank als hele sector plannen hadden moeten maken. Het weer, plaatselijk wat zon, maar laten vandaag vooral bewolking. Middagtemperatuur rond 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost, 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Andere kant op staat er tussen Gorkum en Harningsveld Giesendam 3 kilometer. A28 naar Utrecht, nog 2 kilometer file tussen Den Dolder en de Uithof.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 er was er ook één die met pak bij, en die leek precies op een jeugd. Kijk mij, mij. weet je nog wel al oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet.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 Zei ik ga maar weg, we zijn niet meer verloofd. Maar vanmorgen had ik spijt als haren op mijn hoofd. Ik belde haar meteen, terwijl ik dacht hoe dwaas ik ben. De telefoon. Zou. De hele dag heb ik met spijt aan haar gedacht. En zo ongeduldig bij de telefoon gewacht. Ik belde toch maar weer, want ik zat behoorlijk klem. De telefoon ging over en toen hoorde ik haar stem. je spreekt Zeg ga nou, dit eentje toon, uw bel en nummer Dan bel ik als ik rust spelen, ik bel thuis S'avonds belde ik opeens, de telefoon volop Ik dacht al, dat is Johnny En ik nam dus heel snel op was een vriend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 Dan breng je rode rozen mee Trakteer je op een fijn diner Maar het zal voortaan Zo niet meer gaan Vertel me nu maar eerst maar bij Wat op je plannen zijn Je gaf me rozen Zorgvuldig gekozen Maar onvertrouwen Heb ik al rozen, zorgvuldig.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 van Zutphen met bonjour mon amour. En daarvoor Annie Palme en Joop van der Marel met...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 98 lang. U hoort nu de spelbrekers op CFM Zandvoort. Toen ik jou voor eerst ontmoette en jij me uit de hoogte grote werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang. Want behalve zomers grote ben jij van hoofd tot aan je voeten... ook nog 1,98 meter lang.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 is een ledikantje klein, maar het moet beslist uitschuiven zijn tot 1 meter 98. 1 meter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 dat is groot, een moment dat ik heb gekend toen ik je kussen wild. Maar ik denk altijd weer aan wat jij die avond door stormen zijn. Oh darling, dans nog eenmaal met mij. Want ik kan niet leven zonder jou. Sla je armen zo mee. Omdat toch alleen van jou maar Is een kans dat je vraagt, en wil je wil niet graag, graag altijd bij me zijn. Niet per dan, want je wint, want je weet. Ik vergeet nooit ik de, de dag waarop je zag zacht, in de maan schijnen, en ik. denk.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 1958.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 Salvera's met gebroken harten. En ook hoor je nog Rita Corita. Natuurlijk, met koffie. Koffie. Lekker bakkie koffie. Het zit erop. Zometeen ZFM luncht. Wens je nog een hele fijne week en als u het programma nogmaals wilt beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Wens u nog een fijne week. En misschien tot volgende week. Ik laat u achter met Mike Vins en met OO Julie. En graag tot een andere keer. Tot ziens. Zij was mooi. Nog steeds als ik van haar Lichte dromen Zeg tegen haar Oh oh Julie Ik ben zo verliefd Oh Julie Zeg ja alsjeblieft Sinds ik jou Weet niet wat ik nog zou moeten zonder jou. Was het maanlicht of romantiek, of was het gitaarmuziek? Dat zij eens klap, zei ik hou van jou. Maar waarom vergat ze mij toen zo gauw? Oh, oh, Julie, ik ben zo verliefd. Oh, Julie, zeg ja alsjeblieft. Sinds ik jou.